Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je wel gevaccineerd, kom je alsnog de skilift in Oostenrijk niet in. Vanaf vandaag geldt er in Oostenrijk een 2G-regel... dat staat voor gevaccineerd of genezen... En dus geldt voor wintersporters, testen heeft geen zin meer. Je komt de bar en de skilift niet in. Maar er is ook een probleem voor mensen die met Janssen zijn gevaccineerd, zegt correspondent Wouter Zwart. Daar komt ook nog eens bij dat de overheid hier heeft gezegd dat het Janssen-vaccin, waarmee je dus één keer gevaccineerd wordt, ja, vanaf 1 januari of 3 januari niet meer genoeg is en dat je dus minstens ook een booster daarvoor moet hebben. Anders is dat ook niet genoeg om hier te kunnen skiën. En die booster zit er voorlopig niet in. Maar ook mensen die aan het begin van dit jaar gevaccineerd zijn, hebben pech als ze willen winnen. Te de geldigheid van je QR-code gaat in Oostenrijk van een jaar naar 270 dagen. Verpleeghuizen slaan alarm. Bewoners en personeel kunnen niet tot december of januari wachten op een booster tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in nieuwzuur. Minister Hugo de Jonge zegt te kijken of de extra prik vervroegd kan worden. 20% van de verpleeghuizen heeft te maken met coronabesmettingen. En bewoners worden er tegenwoordig ook weer flink ziek van. De VS heeft de grenzen weer geopend voor volledig gevaccineerde reizigers en dat merkte KLM. Het aantal nieuwe boekingen voor vliegtickets naar Amerika is verdriedubbeld. New York, LA en San Francisco zijn de meest favoriete bestemmingen van Nederlanders. En 130 jaar geleden was een bijzondere dag in de geschiedenis van het voetbal. In 1891 werd toen de allereerste penalty genomen in Nederland... Sindsdien is de sport voorgoed veranderd volgens deze sporthistoricus. Het heeft ervoor gezorgd dat je dus als verdedigende partij niet zomaar alles kan doen. Tegen een aanvallende partij. Je kan niet zomaar de bal in je handen pakken op het moment dat je denkt dat je een doelpunt tegenkrijgt. En dat heeft het eerlijker gemaakt. Ondanks dat Oranje niet al te goede ervaringen heeft met penalties, waren er ook wel hoogtepunten volgens de kenner. 1974, WK-finale tegen West-Duitsland. Eerste minuut. De bal die zo hard wordt geschoten, kiezelhard door het midden, dat het kalk omhoog spat. Maar daar komt de penalty van deze zee. Oh, Dat vind ik de mooiste penalty van het Nederlands voetbal. Het weer. Komende nacht kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen in het noordwesten bewolkt en kans op wat regen. In het zuidoosten zonnig en een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Maar op de A9 van Amstelveen en Alkmaar heb je nog wel een kwartier verdraging tussen Aalsmeer en Krappendvelzen. En op de N202 Amsterdam-Imuiden voor de aansluiting met de A22 is de verdraging nog 10 minuten.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 A bit of your attention. Cause the night is a mighty night. The whole night we have been dancing. And you're put me enemy out of your sight. I gotta stay fair. Yeah, I'm not the only one. Just trying to get it on. Gonna try to stick around. Next day, all the time. We can have a good time, by the want it, want I've got that boyfriend, boyfriend, boyfriend. I got that boyfriend, dick. And the dick don't seem to give up on my boyfriend, boyfriend, boyfriend. Uh, uh, my boyfriend, dick. Boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend, And the big got the tennis. Baby, you got me going all crazy. Make promises and shit. My boyfriend, big, not too small, not to be just right size, all right. Boyfriend, boyfriend, boyfriend, I'm the big, and okay, not get enough of my boyfriend, dick I guess it's just a size about the budget on my head. Boyfriend, boyfriend, boyfriend, big, and I get the <laughs> love of my boyfriend, dick not small, not to be. I've got the boyfriend, boyfriend, boyfriend, look at me with the boyfriend, big. <laughs> Het tweede uur mee van de Alternative FM komt uit Den Haag. De band heet Dr. Justice en de Smooth Operators. En precies een dag na onze uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, Vloedgolf brachten zij deze single uit. Uh, dat heet Boyfriend. Dick, welkom. Uh, we gaan straks uh, luisteren en kijken uh, via YouTube natuurlijk... Naar Paul Bond, want die is te gast. En dat gaan we straks ook verder vertellen hoe dat hier tot stand is gebracht. Want er zat ook nog een klein verhaal aan vooraf. Maar goed, dat is voor later. We gaan in dit uur ook praten met Roosmaier. Rond half negen gaan we dat doen. Heeft alles te maken met het album wat zij uit gaat brengen. Dat is morgen weer te vinden op allerlei muziekplatforms. Why don't we give it a try? En um, dat is eigenlijk het uh, spoorboekje wat we doen in, het, uh, in dit tweede uur. En als we het toch over Paul hebben... Hij heeft ook uh, nog meegedaan aan een project van Danny van Tichelen. En Danny van Tichelen is een van de mensen die in de begeleidingsband uh, speelt van Blauwtsoen. Die hadden we ook al in Zandvoort uh, Draait Door uh, laten horen met uh, Real Hero. En, en deze Danny van Tichelen die heeft een droom uh, min of meer uh, weten te, te verwezenlijken. Door allerlei mensen uit de Indie-wereld uh, aan zich uh, te binden. En daar heeft hij een project van gemaakt dat heet La Belle Epoque. Maar ook Paul is daarop uh, te horen. En dat nummer wat Paul heeft uh, bijgedragen aan La Belle Epoque dat heet Stretch Along the Line. Jesus try to keep the engine running. Sounded like a bluebird then, Cause he saw his future Written in the traffic lights He caught a red eye To Vienna Where he crawled into a Grand Vienna Never saw him cry As much as he did that night Epoch was dat uh, met de stem van de man die inmiddels nu tegenover mij zit... Paul Bond, goedenavond. Goedenavond, dank voor het draaien. Ja, wat ja. Ja. Ja, uh, het leuke was, uh, uh, jij komt altijd een beetje rond deze periode, kom je langs. Uh, met uitzondering van het pandemiejaar, het duistere ja. jaar 2020. Toen uh, ben je niet geweest. Uh, dit is weken geleden, uh, was dit uh, eigenlijk al be beklonken, 19 augustus. Bij jou uh, was die op een gegeven moment in de agenda terechtgekomen, bij wij nog niet. Dus dat kwam op een gegeven moment op dinsdag of woensdag in een middernachtelijk uh, gesprek via de app. Heb jij dit bevestigd? Eh, ik zeg: welke donderdag hebben we het over? <laughs> dus, ja, was grappig, want, ja, dat is wel grappig. Uh, uh... Je had mij een appje gestuurd en ja. zei terug: van, hey, hoe zit je 4 november? Kun je dan? En ik had hem gewoon in mijn agenda, gezet. Oh, te gek, weet je. Ja, ja. Maar niet tegen jou gezegd. Te nee. Gek. nee, nee, nee. nee. Dus, dus zo kan het lopen. Uh, ik zei net ook uh, helemaal aan het begin. Uh, nog eigenlijk in het uur tussen zes en zeven... als ik een beetje warm uh, loop te draaien. Dan zeg ik, nou, uh, Paul Bond heb ik in uh, de afgelopen drie, twee, drie, twee maanden... al drie keer uh, getroffen. Dat ja, is, zo, je zo ziet zo er spreken ook goed uit, Ja. ja. Het was, uh, het was in september bij uh, de Koperen Corona. Dat was de eerste keer. En, ja. um, de labelavond. Vor ja, vorige maand was dat uh, bij, uh, bij de avond... In het feestje van je broer, uh, de, de maatschappij. Yeah, de King Forward Records. En nu dus weer. Uh, ja. En dat was een last, bijna een last minute. Maar ik uh, denk, ja, dat moeten, we gewoon, uh, dat moeten we gewoon regelen. Ik bedoel, het is ook mooi in de planning... voordat uh, jij op 18 november... wat is vandaag over twee weken... Ja. de EP gaat presenteren. Dus... Ja, echt gek. Heel veel zin in. Oh, ja, dat geloof ik graag, ja. Uh, ja. De Rode Bioscoop, voor de mensen die het uh, niet weten. Ik ben er één keer geweest. Dat was met Merlijn Nash, kan hmm. ik me nog herinneren. Dat is denk ik al een jaar of acht uh, geleden. Intiem theater. Ja. Uh, want ik weet ook uh, dat... Uh, volgens mij hebben jullie daar ook uh, gespeeld als Line. We hebben daar een keer gespeeld uh, als begeleidingsbent van een Jonge. Ja, uh, zie Ook een keer voortrekken. Ja, ja, ja, klopt, klopt. Ja. Uh, en toen waren wij haar band. Ja. En een van de meest overweldigende shows die ik er ooit heb gezien... was Bonnie Prince Billy. Daar. Oh? En ja. ik zat helemaal vooraan de eerste rij. Ja. Uh, dat was wel uh, indrukwekkend. Hm. Ja. Um, uh, allereerst even over uh, de bezigheden uh, die je uh, doet uh, in aanloop uh, naar deze EP. Want uh, het is niet het enige. Want ik weet dat uh, hier in Zandvoort, er, uh, in Zandvoort een musicus huist... die ook misschien met gespitste oren zit van... Ja, daar speel ik ook mee. En daar speel jij nu ook mee, met Ricky Kolen. Ik heb het ja, ja. over Ruud Houweling, want uh, die heeft wel. Uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> want Ruud, uh, Ruud heeft al uh, heel vaak met, uh, met Ricky op uh, ja. En jij doet het uh, dus nu ook. Ja, in het coronajaar uh, had Rikkie een idee om een soort kleinschalige show op te zetten met z'n tweeën. Mm -hmm. uh, en ik woon uh, acht, praktisch acht, naast Ricky. Mm -hmm. uh, zij woont in het Gracht en ik woon op de Hoofdweg, Amsterdam. Ah, dus dat is echt... Uh... Door een drempel? Ja, precies. Dus dat was een reden. en ja. We hebben veel samen gespeeld, ook met theatershows. Ja. En toen was het eigenlijk een soort uh, ja, wel logische keuze voor haar dan. Ik kan wel zeggen dat ik het logisch vond, maar ik was, voelde me vereerd. Ik vond het echt gek. Mm -hmm. uh, dus toen hebben we al een paar theaters uh, gespeeld samen... En we hebben inderdaad nog Woerden en Oosterhout en abkoude En ook Delfts komen er nog aan. Ja. Zo, dat zijn wel uithoeken. Uh, Woerden en uh, Apkouden liggen enigszins dicht bij ja. elkaar. Maar uh, laat ik zeggen, delft en Oosterhout, dat, uh, dat is wel een wereld van verschil. Je hebt goed opgeleid met topografie. Ja, ja, ja, ja want Oosterhout, <laughs> je hebt Oosterhout in uh, Gelderland, maar ook in Brabant. Dus ja, en zijl welke... is maar voorbij Groningen. Ja, ligt, uh, dan, uh, dan zit je wel uh, bij een Duits waddeiland dus Ja, je op, kunt uh, ook in Parijs zijn, maar wij zitten ja. dan in Delft-Zijl. <laughs> dan dan zit je wel verkeerd als je het dan in delft <laughs> Je weet het hè, ik, uh, ik heb alvast een collega gekend uh, bij PWN. Uh, zo even een verhaal tussendoor. Uh, maar op een gegeven moment zeg ik: waar ga jij naartoe met vakantie? Uh, zeg je, uh, die zegt: oh, ik ga naar Liman. Liman, Liman. Ja, dat is 1800 kilometer boven Parijs. oh ja? Ja, maar dat zeggen ze in Alkmaar, in de buurt van Alkmaar, heet het gewoon Limmen. Dus uh, oh, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat idee. Ja. ja, maar goed. Maar uh, dan zie je wel verkeerd als je in Parijs moet zijn en je zit in delft ja, uh... Nee, ik bedoel meer als je die tijd reist. Want het is 2,5 uur. Dan, nou, dan moet je wel snel rijden naar ja. Parijs. Maar oh, bedoel je dat? Ja, ja, ja, ja. Dat bedoel ik meer. Maar, ja. dat, uh, maar goed, ja. het wordt wel heel leuk. Uh, ja. Ik hoop dat Delft-Seilen naar een... Uh, komen. Ja, nou, dat, uh, dat, dat uh, lijkt me wel. Hè? We zijn daar een uh, theater. Uh, ja, waarschijnlijk ja, kan het niet anders dat het hele dorp uitloopt. Pff, nou, dat moet wel. <laughs> ja, nou, dat hebben, dat, hebben, dat hebben we helaas een klein beetje gemist. Uh, twee weken of drie, wat zeg ik, bijna een maand terug uh, in, in het eigen Volendam. Om het dan maar. Uh, ja, ik bedoel, jongens. Ik uh, bedoel, er wordt iets neergezet. En uh, alleen de echte muzikale die die komen echt... Uh... Ja, daar is een heel mooi spreekwoord voor, ja. Dat noem je parels voor de zwijnen. Dat als oh. je iets heel moois hebt waar je ja? tien jaar aan werkt... Ja. en dan komen er alleen, bijna alleen liefhebbers uh, buiten voor En niet degene van de gemeenschap die je verrijkt met je al je schoonheid. Ja. Dat is toch... schrijnend. Um, ja, ja, ja ik, ik vind Maar dat goed, zo... je moet uh, altijd uitgaan van degene die er wel zijn. Ja. Uh, ja. En dat waren echt de... Uh, Creme de van het Nederlandse muziek... liefhebberslandschap. Toch er waren we wel echt uh, ja, een bijzondere wel, ploeg mensen. Ja, dat, dat zeker. En uh, ze kwamen ook uit, uh, uit alle windstreken van Nederland. Uh, met uh, Mommy's Tree bijvoorbeeld. Die, ja. die, de, die komen niet hier mm. in de buurt. Ik bedoel, uh, eentje komt uit de buurt. Maar uh, die andere twee komen ja. uh, wel ja, ja, ja, ergens ja. anders vandaan. Om maar even wat te zeggen. Uh, dat is, maar daar heb jij geen optreden mee gedaan? Uh, nee. Nee, ik nee. heb gekeken. En ik ja. heb heel erg genoten van uh, al die gekke acts. Ja. Dat is echt waanzinnig. Hmm. Um, ja, want uh, dan, dan komen we ook uh, weer automatisch een beetje bij jou uit. Want je bent dus nu bezig met Sunset Blues. Ja. Uh, Sunset Blues, die werd in één keer heel goed ontvangen. En ik zei hier op de dinsdagmorgen, dan heb ik hier zo'n programma met... Ja, uh, sommige lieden, uh, zoals een Oogman... die zeggen: Ja, het moet wel een hit zijn. Hmm. Maar, maar dat is het niet. Maar ik zeg: Ja, maar deze Paul Bond die is wel opgemerkt door George Baker. Ja, <laughs> ja, ja, weet je, dan krijg je dat soort verhalen weer. Maar goed, uh, dat was wel even uh, uh, natuurlijk een fijne opsteker als je die. Zeker, uh, ja, uh, ja. ja, Dus ja. het is echt mijn debuutsingle om eerst Ik kan hem ze ook voor, je, voor jullie spelen. Mm -hmm. um, en uh, het is altijd spannend als je muziek uitbrengt, uh, vooral als het een debuut is. Mm -hmm. Je hoopt dat mensen hier snappen en het mooi vinden. Ja. En toen uh, werd het inderdaad gedeeld door Arnold Muren van de Cats, uh, de bassist van de Cats die we ook wel goed kennen, ja. omdat zijn studio, uh, de Arnold Muren studio naast de King Ford studio zit. Dus ja. die kennen we, ja, die zijn gewaarschuwd. Dus ook de een drempel eigenlijk. Precies. Ja. Uh, en toen had hij op Facebook een heel mooi bericht gedeeld over dat hij zei, ik dacht dat het, uh, wat zei die Dan McClean was of Paul Simon, maar het bleek onze eigen Paul Bond. Heel goed. En toen <laughs> daar reageerde George Baker op, ja. uh, met dat hij het, ja, ik, ik ga gewoon citeren. Ik, je kunt het eigenlijk niet bedenken ja. dat hij het een van de meest talentvolle dingen vond die je sinds tijden van de Nederlandse bodem had gehoord. Ja. Um, een van de mooiste dingen. Dus um, ja, ik bedoel, dat, dat is absurd. Ik bedoel George Beker. Ik bedoel, dat is gewoon in Nederland een van de grootste, toch? Ja, dan noem je ook echt uh, iemand op waarvan je zegt, nou, uh, dat, uh, dat lijkt me wel een, een hele ja. goede uh, ja. om, om, uh, om, om, om iets in de markt te zetten. Ja. Nou ja, markt. Uh, we nou, ik, ik, jij, ik heb het ook nog niet zo gebruikt of zo. Weet je, dat je dan opeens zo'n blurb hebt, Paul Bond, George Baker noemt hem. Hm. Maar ik heb het wel gedeeld, want ik had wel eens iets iets is heel bijzonder. Hm. Uh, en degene die het willen weten, zoals jij, die, die leest het dan. Ja. Ja. Maar ik vind het ook een beetje gek om dan hem te bellen... en te zeggen, hey, uh, kan ik je code gebruiken? <laughs> ja, dat zou ook wel niet... Uh, het nee. is gewoon echt een oprechte op reactie, op reactie van een man... die gewoon achter de computer zit, het hoort en denkt van... wow, het is dit. Mm -hmm. En die typt gewoon wat hij voelt. Ja. Uh, dat, dat was heel bijzonder. Ook iets wat mij opvalt is natuurlijk de naam van jou. Je begint heel langzaam, toch, ja, hoe bescheiden je ook bent... want we komen eigenlijk alle twee uit een soort gelijk dorp... van ja, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg... Hmm. Uh, maar uh, het is wel opvallend dat je dat je naam begint te maken bij uh, toch uh, de wat grotere muzikanten in Nederland. Mm, hoe Vind ik je? wel. Nou, uh, laten we zeggen Anne Soldaat. Hè, dan kom ik weer even terug op het uh, La Belle mm. Dat je dus daar wel in dat rijtje wordt genoemd. Ja, dat is wel echt een eer ook. Uh, ja? um, dus het Belle Pocket project van Danny. Um. Ja, hij heeft Jij hebt met hem gespeeld vragen. samen met Jorik van Noorden. En dat het, uh, begeleid is uh, in, in die band. Toch? Met, uh, met Denny van Tichelen. Nou, die band is een soort uh, Frankenstein band. Want hij speelt zelf bas en gitaar. Ja. En Tom Brossu is ook producer. Die speelt dan elektrisch gitaar. Ja. En drums door Kees Schaper. Allemaal achteraf gedaan. Dat is heel ongebruikelijk in het opnameproces. Ja. Normaal wil je de drums een beetje voorin. Ja. Maar in dit geval zijn de drums over de tracks zijn gespeeld. Ja. Um, en ik speelde dan toetsen bij een paar nummers. Bij het Blautsun nummer en bij Judy Blank. Ja. En... Um, ja, ik was vreden dat hij niet mij vroeg. Want het is inderdaad een mooi rijtje met Blauwetsoen, Ruben Heijn, Pablo van der Poel, Anne ja. soldaat. Ik ken die mensen inmiddels allemaal wel gewoon ook persoonlijk vanwege de projecten en zo waar ik ja. mee speel. Um, maar om met je eigen muziek ertussen te staan, dat is dan toch weer heel bijzonder. Want dat is, uiteindelijk is dat waarom we ja, het allemaal ja. doen. Ja, ja. ja, logisch. Maar dus, uh, inderdaad, het in principe, wat je zegt, sorry, ja. dat... dat ik sta tussen die, dat rijtje en dat is wel bijzonder, inderdaad. Ja. Want er staat niet zo van een stelletje achter Pabon van het op deze is nog pas net deze. <lacht> nee. Ik sta er gewoon tussen. Ja, ja, dat ja nee, maar, maar dat... ik ben al lang bezig, maar onder eigen naam is het. Uh... Ja. ja, logisch. Maar, yes. in, in, maar ik bedoel, uh, de naam maken is bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband met, uh, met Jork van Noorden ja. en uh, noem maar op. Want uh, ook dat, uh, dat speelt ook een rol. Want daar he, heb je ook weer te maken gehad met. Dezelfde Danny van Tichelen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, ja, ik ken Danny al best wel een tijd. Ja. Uh, en uh, Danny gaat ook weer bassen bij de nieuwe uh, tour met Jorik. Ja. En dan gaat Tom, dus die producer, ook uh, gitaarspeler erbij. Ja. Op gitaar maak ik gelijk de band even af. Maarten Koijma van Johan, legendarische ja. gitarist. Ja. En Kees Schaper op drum. Dus misschien wel de beste drummer van Nederland. Ja. Uh, en natuurlijk Jorik uh, als frontman. Ja. Uh, die de hele plaat heeft opgenomen en geschreven, et cetera. Dus dat wordt echt een gekke tour. Dat wordt heel mooi. Ja. Dus, dus ja het mooie aan die... Tour is aan die groep, is dat we ook echt vrienden zijn. Dus uh, hij zegt voor mij, zegt, alle beentjes dat altijd, maar we, gaan, we blijven ook vaak slapen op plekken en we gaan het eten en we ja. drinken een samen en het is meer dan alleen uh, weet je, spelen in de mazzel. Ja. Uh, dus zodoende ken ik Danny ook gewoon heel goed en als vriend. Danny ja. is een heel dierbare vriend van mij geworden over, ja. door de jaren heen. Ja. Ja, uh, oké. Okay. Dat verklaart ook even jouw uh, relatie ten opzichte met Danny van Tigla. Dat, uh, dat is eventjes ja. wat ik eigenlijk uh, beoogde te proberen te bereiken op, en, in, in dat hele verhaal. Het en we ja. en we drinken een samen. Oh jee. oh jee, wat Zo. krijg ik nou? Ik, oh, ik, ik, weet, uh, ik weet al wat. Ja, ja, weet je wat dat is? Uh, ik weet al wat, wat er aan de hand is. Uh, ik heb namelijk de livestream, die zit onder de knop, en die moet ik even. Uitzetten. <laughs> Ik denk, wat krijgen we nou? <laughs> en ik denk, ineens realiseer ik me dat. Ik denk, oh, wacht voor de eens even. Luisteraars ja, maar de voor de mensen effect. die denken, hè, wat is dit? Dat is een livestream die meeliep. Dus dan hoor je uh, gelijk tien uh, seconden daarna... wat Paul dus net uh, gezegd heeft. <laughs> dus als je ah, nu een onder... tien seconden. iets heel stom Zeg, kun je dat nog snel <laughs> Dan kan je dat uh, via, die, uh, via kan je dat nog even eruit uh, vers, uh, vissen. Goed, uh, Paul, uh, sowieso uh, goed om even, um, um, even de introductie te doen. Uh, we gaan eerst even een uh, stuk muziek... Uh, Draai. Dan draai ik uh, moet ik nog even een interview doen. Daarna draai ik een single. En dan gaan we spelen. Dus dat uh, is een beetje even het uh, spoorboekje. Uh, nu, uh, muziek van Joëlle Jaran. Uh, de bedoeling is ook dat zij hier gaat uh, komen nog. Uh, als de, de EP uh, mogelijkerwijs volgend jaar gaat uh, verschijnen. Maar dat is nog uh, nu even niet aan de orde. Wel heeft ze deze single achtergelaten. En dat heet Blue Moon Birth. En ik weet dat ik op dinsdagmorgen een collega heb, Hans Botman... die ik daar speciaal een plezier mee doe. Forever young, away. We'll serve you. Destructive tendency In my self to see that leaves a stabbing vibe. Was dat met Sincerely Jacob. Er uh, zit nog een uh, verhaal aan vast. Aan dit uh, uh, van Jacob die Edward. Want wij zijn gevraagd. Om ook uh, wat uh, te doen. Tijdens de cultuurmaand Zandvoort. Of de Zandvoort cultuurmaand. Hoe je het noemen wilt. Uh, op 28 november. Uh, mogen wij dan ook invulling geven. Op de zondagochtend. Bij het hdmz museum. En wie hebben we daarvoor gevraagd. Deze man die je net hebt uh, kunnen horen, namelijk Jacob de Edward, die komt dan uh, spelen. We gaan het uh, onder andere ook hebben over zijn muziek en over de manier hoe hij muziek maakt. Dat uh, is uh, ja, een beetje het uh, verhaal wat wij willen gaan doen tijdens uh, de cultuurmaand. En uh, we hebben er daar ook best wel zin in. Inmiddels uh, zit hij op zijn plek lekker in een... Ja, goede foutuil. Zie je goed, uh, Paul, of niet? Waanzinnig. Ja, oké. Okay. Um, uh, natuurlijk zei hij al dat hij uh, Sunset Blues uh, gaat uh, spelen. Maar of hij daarmee begint, dat uh, laten we nu even aan hem zelf over. I've seen love go by my door never been this close before it's never been so easy or so slow i've been shooting in the dark too long when something's not right it must be wrong you're gonna make me lonesome when you go dragon clouds so high above i've only known careless love it always has hit me from below This time around it's more correct Right on target so direct You're gonna make me lonesome when you go Purple clover, Queen Anne's lace Crimson hair across your face You can make me cry if you don't know I can't remember what I was thinking of You might be spoiling me too much love You're gonna make me lonesome when you go Flowers on the hillside blooming crazy Crickets talking back and forth in rhyme Blue river running slow and lazy I could wait for you forever And never realize the time Situations have ended sad Relationships have all been bad Mine have been like for lanes and ramble There's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna have to leave me now I know But I'll see you in the sky above In the tall grass and in the one I love You're gonna make me lonesome when you go You're gonna make me lonesome when you go De vraag, welk nummer was dat? Is het is een nummer van Dylan. Ah. Gonna make me on when you go. Oh, het is gewoon een, een cover. Ik zag ook vandaag een vrolijke post van Roy de Smet voorbij komen. Die zei op een gegeven moment, nou, hij gaat weer optreden. Er werd een beetje gekscherend over gedaan... Van oké, okay, dan is hij uh, daar geweest. Uh, dat betekent, dus uh, zei ik op een gegeven moment... als hij klaar is met dat optreden... kan hij gelijk op maandagavond uh, meteen door naar, uh, naar uh, Roy de Smet uh, Naar jouw programma. Dat zei ik tegen ja. hem. Samen met Kees Meijzer, Want die, uh, die doet dat ook één keer in de maand. En uh, vind ik altijd uh, leuk om even naar die jongens uh, te luisteren. Zeker als uh, Kees meedoet op, uh, op de laatste maandag. Ja, het is een goede muzieksmaak. Ja, het is een goede, goede, goede smaak. Roy trouwens ook. Als over uh, autoriteiten gesproken... Roy weet meer over Bob Dylan dan wie dan ook. Ja dat er niemand zoveel weet over Bob Dylan. Hij heeft er niet echt mee te koop, maar het is echt absurd. Hij weet elke bootleg. Als je vraagt van de beste versie van Tangle Web and Blue... dan zegt hij 6 maart 1988, <laughs> weet je. En ja. Daar en daar, echt absurd. Ja, ja hij is hier ook uh, geweest. Hier uh, bij ons, uh, mm -hmm. bij, uh, bij FM. Dat is een, een programma wat op de woensdagavond zit. Bij Pim Groof is dat. En daar heeft hij het uh, nodige wel uit de doeken gedaan. En uh, ja, ja hij, uh, hij, uh, Pim, die kwam... Maar amper tussen had ik een beetje het idee. Mm. Dus uh, ik weet wel dat, uh, dat uh, Roy behoorlijk op zijn praatstoel uh, zat op die avond. Dus, uh, dus, ja, dat, uh, dus dit was gewoon een cover. Goed, hebben we ook nog echt nummers? Ik neem aan van wel natuurlijk. Het is allemaal eigen, maar ik wilde dit nummer graag. Uh, ah. ja, het voelde goed. Oké. Okay. Nou, nou goed, uh, welke nummer uh, ga je nu laten horen? Oh, mag ik gelijk weer spelen? Okay. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou, ik, uh, het is traditie hier een beetje voor mij dat ik ook iets nieuws doe wat ik nooit heb gedaan. Ja. Uh, het leuke eraan is dat je dan weet, gelijk weet of het werkt of niet. Ja. Uh, dus ik leek me leuk om een nieuw nummer te spelen. Ik wil graag ook nog een nieuwe uh, single natuurlijk voor jullie spelen, maar ah. ik denk misschien is het wel leuk als ik daar iets over kan vertellen. Tuurlijk, tuurlijk. Nou, sluit het mooi aan. Ja. Um, wat kun je erover vertellen? Dus dit, uh, dit is een nieuw nummer, ik heb het nooit, nooit gedaan. Ja. Uh, maar um, ja goed, je moet het ooit een keer voor het eerst doen en waarom niet bij ZFM is toch leuk. Ja. <laughs> en uh, het nummer gaat een beetje over, het was geïnspireerd op, door de, al die nieuwsberichten rond Afghanistan. Al die mensen die ze maar opeens te horen kregen, jij mag niet weg en jij mag er niet heen. En, um, terwijl het eigenlijk heel natuurlijk is voor een mens om te bewegen en te migreren. En het is eigenlijk absurd dat we zeggen, dit is een grens tot hier en niet verder. Ja. Um, en tegelijkertijd gaat het dan over uh, een beetje over mijn dochter. Als je... Als soms als de wereld heel erg donker en slecht en bar en boos lijkt. Dan kun je soms kijken naar kleine dingen die heel veel geluk geven. En dan lijkt het allemaal weer een stukje mooier. Ja, Lijkt mij een hele mooie song. Dus ik ben heel nou. nieuwsgierig nou, uh, <laughs> hoe die gaat, uh, gaat klinken. Oké. Okay. <hums> in the sky aren't arranged the way they're supposed to be Saying we are different is like blaming the moon and the stars for blocking out the sun in the night But big baby blue eyes they made me defy that love's a fine, fine thing It is the first and the last love. The chain that binds us all The answer to our call big baby blue eyes they made me defend that love's a fine fine thing it is the light in the darkness the christmas star the light that'll guide you home it'll guide you home De, de kop is eraf, ja. Want uh, we doen het even in twee blokjes van twee, dus uh, dan weet je dat ook alvast. Uh, dan doen we straks in het uh, tweede uur nog even een, uh, een blokje van twee, maar eerst uh, gaan we weer uh, terug uh, naar uh, de muziek, uh, die uh, vrij recent allemaal is. Uh, we krijgen er helaas niet te pakken. Nou, dan gaan we gewoon uh, het uh, nummer draaien van het album. Why don't give me a try van Roos Meijer? Isn't Strange, to only care for our own, isn't it strange? is strange that we keep ignoring the cries of the ones to Deze Roos Meijer, die uh, helaas. Ik, uh, ja, we hebben het even geprobeerd. Maar uh, uh, de telefoon uh, staat, uh, staat erop. Zo is Roos, iets van, je weet niet wat je mist. Ja, ja uh, ten eerste, we hebben Paul in de studio. Mm -hmm. uh, en, en ten tweede, uh, dat, was, uh, dat zou wel leuk zijn. Uh, en dan zaten we weer overladen met complimenten over dat ja. mooie nummer. Maar wat we wel hebben straks in het derde uur is Frank Schalkwijk. En dat is een beetje de bekende ah, van jouw broer Frank. En ook van mij. Ik ja, want ook. jij kent Frank ook. natuurlijk. Ja. En die hebben echt een te gekke nieuwe single. Elephant. Met oh, ja, leuk. Dus, dus kom dan even lekker ermee zitten. Want dan kunnen we met z'n tweeën misschien even... Misschien luistert hij al wel. Er, ja, nou, ik denk dat het hier wel mee zit te luistervinken of wat dan ook. Misschien kunnen we um, een codewoord afspreken. Dat we zeggen, Frank, wat is het codewoord? Zo so En dan is het... Big Baby Blue Eyes. Ja, dat is het code woord. Ja, ja, Big Baby Blue Eyes. Ja, dat heeft een reden. Maar goed, uh, ik, ik, uh, over Frank Schalkwijk gesproken. En dan kom je automatisch uit bij de Cosmic Carnival. Want dat was de band waar die uh, onderdeel van uit heeft uh, gemaakt. Nou, dat zegt jou ook wel wat, hè, de Cosmic Carnival. Oh man, absoluut. Uh, ja, want ook zij hebben een theatertournee gedaan. En die gaan ze weer doen. Uh, die fluit uh, op toch wel. Ja. ja. Maar wat ik ook begrepen heb, is uh, toch dat, uh, dat Nick en Gerben, dat is nu het hart van uh, de Cosm Carnival. Dat die zeggen van ja, maar er ligt er zoveel nog wat we graag nog uh, zelf uit willen brengen. Daar hoorde ik van op. En dat was bij de duizendste uitzending van Zwaardvis uh, waar ik dit ja. hoorde. Dus ik denk, nou, dat uh, belooft nog wat, uh, denk ik dan. Ja, die hebben echt een paar uh, gekke platen uitgebracht. Kost change carnaval. the world or go home. Yeah. Laten we dan maar. Amour. Ja, change the, the world or go home. Nou, die heb ik, die heb ik, uh, daar heb ik een één track. Het uh, nou, is een beetje een hilarische videoclip zit er ook bij van een, een of andere Amerikaan die daar uh, yeah, yeah, yeah. het De Kingmaker. Nou, them, yeah. uh, die, heb ik, die heb ik ook uh, klaarstaan. Dus ik denk, uh, zullen we die dan maar even laten horen dan? Dat <laughs> is hem, de Korst van Carnaval en de Kingmaker. De Koesman Carnival, uh, dat, dat, is, dat, dat zat een hilarische clip bij je. Die heb je al meerdere malen gezien, denk ik ook. Uh, paal, toch? Uh, in, uh, in dat op zich. Dus. Ja, ja, tuurlijk. Jij hoeft maar één keer te zien en weet je wel wat er gebeurt. <laughs> <Ja>. <laughs> dus geen. geen heftige verhalen en zo, maar het is wel heel erg grappig. Ja, uh, nog iets. Uh, dat heeft uh, weer direct... met jouw familie weer uh, te maken. Want... Uh, uh, kijk, uh, vader van jou... Uh, die, uh, die was hier ooit in zijn zandwoord. Dat was in de tijd dat hij... Uh, uh, gedeputeerde was uh, mm -hmm. van de provincie. Uh, die kwam hier campagne voeren. Dat uh, was wel leuk. En toen had ik op een gegeven moment... Uh, gezegd uh, tegen het ochtendprogramma van... jongens, je moet als bij het politics uh, draaien. Nou, dat uh, deden ze dan. En op een gegeven moment uh, kwam je binnenlopen... en werd dat nummer ingedraaid. Hmm. En uh, nou, vragen stellen van... Uh, nou, die Bond, uh, ja, wat zit u ja. ervan? En uh, ja, dit zijn mijn zonen, bla bla, weet je. Dus uh, ja, Ik vooral... was er niet bij. Dat nee, ik jij was er bij. niet nee, bij. Nee, maar goed, prijs, ja. wij stonden op een gegeven moment... ook nog in de deuropening uh, te praten... omdat wij muziek muziekliefhebbers zijn... Hmm. En, uh, dat en, had, en En naamgenoten natuurlijk ook. Maar het uh, grappige was op een gegeven moment... Uh, dat ging ook over, over de loyaliteit uh, die wij hadden ten aanzien van uh, Alaska. En uh, daar kwam de wethouder van CDH-huizen, de heer Gertjan jan Bluis... de straat inlopen en die ziet mij... ze staat praten met, uh, met, uh, met je vader en die ziet zo... waar kennen die elkaar van dat wij met z'n tweeën stonden <laughs> Ja! ja. <laughs> maar hij had wel het nakijken. Dat is wel ja. heel erg leuk. Um, maar goed, uh, het is niets zonder een reden dat wij dat, uh, dat, wij dat uh, doen. Want uh, er is een heel mooi nummer wat Alaska destijds ook heeft uitgebracht. Op het eerste album. En ik ga hem toch weer draaien. En dat is deze. The Never Cry Wolf van Hactors Liars. A I'm a move. Thank God I'm tied to. to komen wat herinneringen dan uh, naar boven bij deze, bij deze single. Never Cry Wolf van uh, Alaska. Uh, het staat op uh, Actors and Liars. Uh, bijna hadden ze toen op een gegeven moment de handdoek in de ring gegooid. Uh, maar goed, dat ze toen hebben besloten om het album uit te brengen. Want uh, het ging toen op een gegeven moment heel, heel hard met uh, Alaska. Bij De Wereld Draait Door waren ze geweest bij Leo Blokhuis en uh, noem ze maar op. Uh, volgens mij zijn ze nog steeds niet van diezelfde raden van die Leo Blokhuis af. Uh, want ja, de lijn Ricky Kole, Paul Wold het is heel kort, <laughs> dus er gaat altijd nog wel wat, uh, wat gebeuren. Uh, maar goed, uh, we gaan ook weer even terug naar een periode... waar Paul zelf uh, natuurlijk deel van uit heeft gemaakt. Dandelion. En ik blijf dit altijd weer een heel mooi nummertje vinden... om even dit uurtje mee af te sluiten. De nice surprise van Dandelion.